Ja, jongens en meisjes, dat zal, je, dat zal je meemaken, zeg. Dat zal je meemaken wat dat Joodse meisje overkwam. Op een van de strooptochten van de rondtrekkende Syriërs, onder andere door het land Israël. Was dat meisje meegenomen en gedeporteerd naar Syrië. En daar op een van de markten in Damascus te koop aangeboden. Joods meisje in de aanbieding, wie biedt? Nou, het hoofd van de huishouding van Naaman, die zag er wel brood in en die heeft dat meisje gekocht als hulpje voor de vrouw van Naaman. Hoe dat Joodse meisje heet, dat weet ik niet, maar geloof maar dat ze het moeilijk heeft gehad. Je zult maar als vijftienjarig meisje in de vreemde terechtkomen, in een vreemd land. Daarin moeten burgeren, daar ook moeten werken. In een land terechtkomen waar ze een hekel hebben en joden en dat ook nog laten merken. In een land terechtkomen waar ze aan God nog gebod doen. Nou, daar kunnen wij anno 2007 ons wel een voorstelling bij maken, dacht ik zo. Daarvoor hoeven we vanochtend niet eerst naar Syrië. Misschien, misschien, misschien denken jullie wel, of denkt u het ook wel, heren, waarom? En wij denken dan gelijk, wat heeft ze verkeerd gedaan? Nou, waarom? We zullen merken dat ze niet voor niks bij Naaman is terechtgekomen... want de heren, die doet nooit iets zomaar. Haar wacht daar een taak. Dat kan ze nou nog niet overzien... Laat staan begrijpen, laat staan een plekje geven. Misschien komt dat later nog in haar leven, maar misschien ook niet. Dat kan ook. In ieder geval gaat, dit, gaat de Heer dit Joodse meisje gebruiken... om een heiden tot zegen te zijn naar ziel en lichaam. Zodat na Naaman tot de geloofsbeleidenis zal komen... er is geen God op de aarde dan de God van Israël. Daar is het God te doen, om te doen in 2 Koningen 5. Daar hebben wij de rode draad. Dat is het fundament. En in het verlengde hiervan ligt ook dat het God er om te doen is. Om zijn volk tot jaloersheid te verwekken. Zodat zij met Naaman tot de beleidenis komen. Want deze God, dat is de onze. En zo is er maar één. Ja... Jongens en meisjes na Aman die kennen jullie denk ik wel, hè? die hoef ik amper te introduceren vanmorgen. Dat was een generaal van een Syrisch leger. Als zijn naam klinkt, dan, dan springen alle deuren open om zo te zeggen. Er was een groot man, hebben wij ook gelezen, een held. Zijn uniform is uh, zwaar van de medailles, heeft al heel wat naam, wapenfeiten op zijn naam staan. Dat had hij trouwens, hebben wij ook gelezen, aan de heren te danken. Leest u daar niet overheen? Maar, om zo te zeggen, er is een maar in zijn leven gekomen. Melaatsheid. Er is een zware slagschaduw over zijn leven gevallen. Want het Hebreeuwse woord wat vertaald is met Melaatsheid... betekent letterlijk ook slag. En onder de Joden werd uh, Melaatse altijd gezien... als iemand die door God was geslagen. Maar ja, daar dacht Naaman natuurlijk niet aan. Want dat was een heiden. Maar ja, heiden of niet, feit was wel dat hij leed aan een gevreesde ziekte. En op den duur was je het niet meer om aan te zien. Het was ook een ziekte waar nauwelijks kruid tegen gewassen was. Ja, nu is Naaman nog de gevierde generaal die een toppositie inneemt in dat Syrische rijk. Maar hoe lang zal de man nog te leven hebben? Oh nee, de, de mensen die Naaman door de straten van Damascus zien lopen of rijden, die zien niks aan hem. Die weten niet dat hij ernstig ziek is en die hem oppervlakkig kennen even min. Maar Naaman weet zelf wel beter en zijn huisgenoten ook. Geloof maar gerust dat er veel gesproken is in dat huis over zijn ziekte. Ja, zo gaat dat toch? Nee, niet dat er nog wat aan te doen is, want zijn kans op genezing is niet maar om het te verwerken, dan heb je het er toch veel over. Niets aan te doen, dacht dat Joodse meisje. Ja, maar wacht eens even, mijn God leeft ook nog. En op een dag, dan trekt ze de stoute groenen aan. Mevrouw, weet u wel, dat er in het land waar ik vandaan kom, een profeet woont. Een man van God, die zelfs laatste kan genezen. Weet u wel, mevrouw, dat de situatie van een man niet, hij, niet hopeloos is? Mijn God, die kan helpen. Nee, u moet me niet vragen hoe die dat doet. Maar ik weet wel dat hij geneest. Want onze God, die heeft een trouwe gezant in dienst. Dat is zijn instrument. En die gebruikt hij in zijn hand om grote wonderen te doen. Mevrouw, laat uw man alsjeblieft toch hulp zoeken bij Elisa. Och, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet in Samaria. Ja, maar zei die vrouw van Naaman, die profeet is toch ook maar een mens? Jawel, zei dat meisje, maar het is wel de man die het woord van de Here draagt... en ook dat woord van de Here verkondigt en de kracht van het woord van onze God dat wordt nou zichtbaar in tekenen en wonderen die dat verkondigde woord bevestigen. Dat is het geheim, mevrouw. En zo merken wij dat dat meisje in alle eenvoud die mevrouw een gouden tip geeft. Is mooi hè? En dan moeten we vanmorgen niet met elkaar denken dat dat eenvoudig voor haar is geweest. Want ze zal, weet ik, hoe vaak gebeden hebben heren. Zorgt u er nou eens voor dat ik mevrouw eens een keer alleen te spreken krijg. Schept u nou eens een moment dat ik, dat ik uw naam te sprake kan brengen. En dat ik hoog van u kan opgeven. Geef me heren dan ook alsjeblieft de vrijmoedigheid. Want als het moment daar komt dan klap ik vaak dicht. En zo kwam de dag. Dat ze een kans kreeg. En in alle eenvoud bracht zij God ter sprake. Sprak ze goed van hem en gaf ze hoog van hem op. En dat deed ze in geloof. Nee, ze had geen grote mond. Wel een groot geloof. Was maar een, een klein meisje, maar met een groot geloof. Een klein getuigenis, maar wel een geloofsgetuigenis. En dat gebruikt God nou om tot zegen te zijn voor een heiden, naar ziel en lichaam. Ja, ga ik een stapje verder met u, want u zult misschien wel denken. En als u het niet denkt, dan breng ik het in. Hoe kwam ze er nou toe om, om zo vrijmoedig over de Here te spreken? Nou, het zou kunnen zijn dat iemand denkt, nou ja, dat zou wel zo'n extra vet meisje zijn geweest, zo'n uh, type wat, het, uh, wat er hard op de tong heeft. Een meisje wat gemakkelijk praat en zo, die makkelijk het woordje doet. Nou, ik denk niet, gemeente, dat dat de reden is waarom zij zo vrijmoedig van God getuigde. Want ja, je hebt genoeg mensen met een vlotte babbel die over van alles en nog wat praten, behalve over de heren. Gemeente, zou haar vrijmoedige getuigenis te maken hebben met wat zij van thuis heeft meegekregen, van vader en moeder? Zou het in verband staan met haar opvoeding? Ik geloof het stellig. Want weet u, het dienen van de Here, het oprechte geloof, het leven van de bekering... Het vrijmoedige spreken over God en over de Heer Jezus en over zijn dienst, dat komt toch niet uit de lucht vallen? Daar word je toch niet mee geboren? Dat wordt toch in de regel, en u hoort hoe ik het zeg, dat wordt toch in de regel geboren in een bepaalde bedding, in een bepaald geestelijk klimaat? Uitzonderingen dagen later, maar in de regel toch? Voelen wij dan aan hoe belangrijk het is in welk geestelijk klimaat onze kinderen ademen? En voelen we hoe belangrijk het is dat we niet alleen over de Heere spreken, maar dat het nog belangrijker is hoe je erover spreekt? Hoe je spreekt over het woord van God? Hoe je omgaat met zijn dienst hier heel concreet in Hasselt? Beseffen wij vanochtend met elkaar dat ons spreken, of zo u wilt ons zwijgen, grote impact heeft op onze kinderen en kleinkinderen? Opvoeden dat is maar uh, geen zaak van zo zo, wat je er even bij doet. We dragen als ouders, als opvoeders een geweldige verantwoordelijkheid en als gemeente in het geheel voor onze kinderen. Wie kan dat, wie lukt dat? Misschien denk je wel, kan dat eigenlijk wel in anno, anno 2007? Met alles wat er op ons en onze kinderen afrolt. Ja, hoe gek het ook in uw oren klinkt, ik zou niet weten waarom niet. Want bij mijn weten is de Heer nog niks veranderd sinds toen. Hij is eeuwig dezelfde beleid de schrift. Ouders... Hoe lang is het geleden dat wij met onze kinderen over de Heer hebben gesproken? Dat we zeiden als vader en moeder, moet je nou toch eens horen wie, wie de Heer voor me is. Zo barmhartig en genadig voor zo een als ik ben. Het is niet te geloven. Ja, het is wel te geloven. En daar heeft de Heer me weer nadrukkelijk bij bepaald. En zo wil de Heer nou ook voor jou zijn, joh. Zo barmhartig en genadig. Voor mensen zoals wij in elkaar steken. Hoe lang is het geleden? Kwam het ooit over je lippen? Als we eerlijk zijn, wat schieten wij met z'n allen? Ik sta met u te luisteren. Wat schieten wij met z'n allen op dat punt schromelijk kort? Of moet ik nog een stapje verder gaan? Zijn we het in onze tijd niet behoorlijk ontwend? En vinden we het daarom zo moeilijk om het er nog over te hebben? Is dat ons probleem? Kijk, over de dienst van de Heerde praten, dat gaat in de regel nog wel. Over de kerkraad en zo, wat ze goed doen of niet goed doen. Over de dominees, dominees met hun hebbelijkheden of onhebbelijkheden. Kijk, zolang het over een andere gaat, dan gaat het in de regel nog wel. Maar ja, wees nou zeerlijk om het komt concreet te maken. Hoe vaak komt het niet voor op onze feestjes en verjaardagen dat er geen enkel woord valt over de Heer en zijn dienst. Terwijl je van elkaar weet dat je kerkelijk bent. Of hier of elders. Maar je merkt er niks van. Wat kun je daar last van hebben? Hebt u dat ook? Dan rij je naar huis of je loopt naar huis en dan denk je ja. Het ging over van alles, maar ik heb toch ook weer een kans laten liggen. Hoewel, er zijn vandaag ook situaties dat je inderdaad maar beter je mond kunt houden... om, om de kloof niet groter te maken. Daar ben ik met u eens, maar goed, dat even terzijde. Spreken over de Heer en zijn dienst. Ja, maar dominee, u weet toch ook wel dat wij druk zijn vandaag met elkaar? En hoe groot onze zorgen en moeite zijn... En dat het zo'n moeilijke tijd is en dat we ook zo vaak moe zijn. Jawel, dat weet ik wel, maar daar kunnen wij de zaak niet mee afdoen. Hebt u dat dan nooit eens een keer? Dat je op zondagavond denkt, wat hebben wij toch eigenlijk een heerlijke zondag gehad. Twee heerlijke diensten met twee fijne preken. Mooi in die zin dat het werk van de Heer Jezus zo naar voren kwam. Ook voor mij, zoals ik ben. Algemeen, als je het nou zo fijn hebt gehad... onder de prediking, is dat dan geen kans om het daar eens over te hebben... met je kinderen, met je dierbaren, met je vrienden, om dat te delen. Is dat raar? Iemand zegt, ja, maar dominee, dat vind ik zo moeilijk. En dat is het ook. En dat komt omdat wij ons onszelf zo vaak tegenvallen... Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En vervolgens denken we nou, ik hou mijn mond maar dicht. Maar gemeente, zou de Here die onze mond heeft gemaakt... dan geen vrijmoedigheid geven, net als dat Joodse meisje... Om, om zomaar een paar zinnen te spreken? Je hoeft niet te preken. Dat doen we hier. Thuis mag je vertellen. En zou de Here die het oor geplant geeft... dan geen hoorders geven, ook vandaag... Gemeente, ik wil er dit mee zeggen, die vrijmoedige getuigenissen, ja daaraan is vandaag schreven behoefte aan. Daar zitten onze kinderen, onze jongeren op te wachten. Die zitten niet te wachten op ons gedoe, maar op dat echte, dat doorleefde, dat je wat merkt van God en dat hij leeft, daar wachten ze op. Ja, en als het dan zo ver komt, God, geef het dat, wat moet je dan ter sprake brengen? Ach, vertel maar wie de Heer is en wie Hij voor je is en wie de Heer Jezus is. En, en ja, vertel dan ook maar dat dat leven, mijn God, wat je zelf betreft een stervend leven is. Want Johannes zegt het, de Heer Jezus moet groeien, moet wassen, maar ik moet verschrompelen, ik moet steeds kleiner worden, ik moet een nulletje worden. Zeker het leven met de Heren, dat is, dat is een prachtig leven. Maar aan de andere kant, we moeten ook eerlijk zijn, geestelijk nuchter, want dat is de Bijbel ook. Het is ook vaak heel moeilijk. Er zijn dagen en tijden dat het leven... dat het leven met God heel weerbarstig is. Zeker als de de wegen met ons gaat die wij niet begrijpen. Want dat leven met God, dat is in de regel geen glijbaan. Geen succesverhaal. Wij gaan niet met een briesje naar de hemel. Hoe vaak loop je niet met je ziel onder je arm? Kun je je dan leeg voelen? Alsof er nooit wat in je leven is gebeurd. Maar gemeente weet dit, allen die door de Here zijn aangenomen. Zo las ik bij Calvin, dat is een hart onder de riem. Die moeten zich maar voorbereiden in de regel op een moeilijk leven vol wisselvalligheden. Dat is eigen aan het geestelijke leven, het leven met de Here. Sla de Bijbel er maar op na. Het leven van de bekering en het navolgen van de Heer Jezus, dat leven onder dat kruis, dat is helemaal niet zo aantrekkelijk. Omdat we hoe langer hoe meer onszelf moeten kwijtraken, dat is het. Je degelijkheid en je vroomheid en je oppervlakkigheid, je oude leven, dat moet je kwijtraken. Paulus zegt terecht, daar moet je zo over denken, ik sterf alle dagen, ik sterf alle dagen. Als de Heer in je leven gekomen is, dan word je geen ridder op het paard. Maar dan word je kruisdrager achter de, Heer, achter de Heer Jezus aan. Met mooie momenten, maar ook vaak in de moeite en dat het donker is. En toch, dat stervende leven, dat is nou leven, zegt de Bijbel. Hoe, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Dat leven met al zijn ups en zijn downs. Je zou het voor geen goud willen missen, omdat de Heer erin is. En erbij is. Herkent u dat? Daarom zongen wij het ook. Ja, waarlijk. God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker dan ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Dat te vertellen. Grootouders en ouders. Aan je kinderen. Daar zitten ze op te wachten. Dat is eerlijk. Maar je zou het ook voor geen goud willen missen. En je zou willen dat je kinderen ook dat leven kennen. Is dan de opvoeding die wij onze kinderen geven de garantie dat het goed komt? Nou, we weten wel beter vandaag. Was het maar waar. Denk ik ook aan die ouders van dat Joodse meisje. Die moesten haar loslaten. Heel letterlijk. Niet in het gebed. Maar wel letterlijk. Is niet makkelijk geweest. Maar het geheim van dat meisje was dat God haar vasthield in Syrië. Jonge vriend, stel dat jij nou... ...opgepakt zou worden. En ergens anders in de wereld zou neergezet worden. Ver van huis, ver van pa en ma. Waar zal God nog gebod doen? Waar niemand de Bijbel leest, waar niemand zijn handen vouwt? Waar niemand naar de kerk gaat, zou jij het dan nog volhouden? Nou voel je met mij aan... Dat als God je niet vasthoudt, er weinig voor nodig is om je opvoeding te vergeten, om de Bijbel dicht te laten, om je handen niet meer te vouwen, om met alles en iedereen mee te doen. Als God je niet vasthoudt, is er niet zoveel voor nodig om innerlijk bij God weg te drijven. Weg te drijven bij de God van je doop. Weg te drijven van de kerk. Zo had het met het Joodse meisje ook kunnen gaan. Ze had ook daar in Syrië van het leven kunnen genieten. De zorgen aan de kant kunnen schuiven. Ze leefde toch in een gouden kooi. Dat was wel een kooi, maar dat was wel mooi. Ze had ook haar verdriet weg kunnen duwen, weg kunnen drinken. Ze had ook kunnen pronken met haar mooie lichaam. Wie weet was er wel een Syrische knul die een oogje op haar zou laten vallen. En op den duur dan was ze dan helemaal verseculariseerd. Maar zo is het God dank niet gegaan. Ze vergat niet wat ze van huis had meegekregen. Ze diende God ook daar in de vreemde. Ze had hem lief. In eigen kracht had ze het nooit gered. Dan nou was het ook met haar gegaan. Zoals het vandaag de dag met veel ouderen en jongeren gaat. Die in de duisternis terechtkomen, Bij wie het misgaat. Jongelui. Zijn er ook onder jullie die dat geheim van het meisje kennen? Hebben jullie ook de Heer lief? Omdat Hij eerst jullie heeft gehad. Zijn handen naar je heeft uitgestoken. Heb je de Heer Jezus lief? Die kwam voor zo een als jij bent... Kunnen jullie als erop aankomt de Heer ook niet meer missen. Hoef je niet eerst 43 voor te worden hoor, of 67 of 81. Want als de liefde van de Heer Jezus eenmaal in je hart is uitgestort. Door de Heilige Geest, ja. Dan gebeurt er wat er ook met dat meisje gebeurt. Dan ben je voorgoed bedorven voor de wereld. Dan heb je op het feest van de week niet zoveel meer te zoeken. Door je klem te zuipen. Dat slaat ook nergens op. Nee, daar is de Heer niet, dus ik ook niet. Ja, ik ben nog wel in de wereld, ik hoor het wel. Maar ik ben niet meer van de patronen van de wereld, dat niet. Geweldig. Als je diep in je hart voelt dat je niet beter bent dan al die jongeren die aan God nog gebod doen. Die volop genieten van het leven. Die hun vertier zoeken in de bar of in de dancing. Die de bloemetjes in het weekend buiten zetten. Die ze laten meeslepen door de hartstochten van hun hart. Wat een wonder als je voelt dat je niet beter bent. Maar dat je ook zo in elkaar steekt. Maar God, dat God je daarvoor bewaart, dat is toch een wonder. Vraag dan maar... Of je een middel mag zijn in de hand van de Here, om goed van Hem te vertellen. Of je een middel mag zijn om enigen te behouden. En weet je wat dat ook zo mooi is uit dit Bijbelgedeelte? Dat dat meisje niet alleen de, de Here lief had, maar ook, maar ook de naaste. Heel concreet naar Aman, die zo ernstig ziek was. Ze dacht niet eigen schuld, dikke bult boontje komt om zijn loontje. Eindelijk worden de dingen toch rechtgezet. Ze had toch ook in opstand kunnen komen? Ze had toch ook door werk kunnen doen met de Franse slag? Haar vuisten kunnen ballen? Ze had toch ook boos op God kunnen worden? Heren, waarom hebt u me hier in Syrië gebracht? Moet ik hier nou de rest van mijn leven verblijven en slijten? Ja, het komt helaas genoeg voor dat veel kerkmensen zo denken en leven... Boos op God, omdat ze het niet kunnen verknoersen, dat hen zoveel ellende overkomt. Boos op anderen, bij wie naar het schijnt alles voor de wind gaat. En zo reageerde dat meisje niet. Dat wil niet zeggen, ik zei het al, dat ze de weg van de Heer begreep, dat ze het overzag. Dat ze het kon duiden. Waarom de Heer haar leven zo heeft geleid. En waarom hij haar heeft gebracht in het huis, in die gouden kooi bijna Aman, maar toch deed ze trouw haar werk, roept dat misschien herkenning bij u op? De zorgen en de moeite van het leven worden je niet bespaard, problemen, tegenslagen ook niet, teleurstellingen niet. Er kunnen er een dingen gebeuren in je leven die je niet overziet, die je niet begrijpt, die je niet kunt duiden. Wat lopen we vaak op tegen onze kleinheid, tegen onze beperktheid, tegen onze grenzen. En dan zijn er tijden in je leven dat je denkt, oh God, waar bent u? Bent u er eigenlijk nog wel? En bent u er ook voor mij? En dan, dan hoor je opeens onder de prediking zijn stem die je zegt, zie hier ben ik. En dan horen wij... Hoe die hemelhoge God in zijn Zoon zo grenzeloos dicht bij ons is gekomen. Wat zeg ik, tot onder ons. En dan neem ik dat geloofsgetuigenis van dat meisje nog een keer over. Och, of u of jij was voor het aangezicht van onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Hij is nog veel groter dan Elisa. Zie hem de is op aan, de Knecht des Heren. De drager van het woord, die het levende woord zelf is. Hij was het toch die Israël doorwandelen, zelfs de grenzen overging. Die zieke genas, die demonen uitwierp, die meelaatsen genas. Die met de dood in hun schoenen rondliepen en moesten roepen van heinde ver. Onrein, onrein was hij het niet, die ze genas. Ik wil, wordt gereinigd. En wie tot hem kwam, genas hij. Och of, u, je, och of u of jij was voor het aangezicht van deze profeet. Nee, niet och mocht. Nee, och of. Dat is nog wat anders. Voor deze profeet die nog grotere dingen heeft gedaan. Want hij heeft zich vrijwillig aan het kruis laten spijkeren. Het was hem niet de min om naast moordenaars te hangen, melaats van de zonde. Och, of u of jij was voor het aangezicht van onze hoogste profeet, zie hem er eens dus op aan vanmorgen, die onder ons wandelt. Voor het eerst en weer opnieuw, is niet verboden. Hij was het, die ooit hing aan dat kruis van Golgotha, om die meelaatsheid van ons te bedekken... Met de kleren van zijn gerechtigheid. Zie hem erop aan. En als je hem ziet, zie je eigen beeld, dat is waar. is niet om aan te zien. Zo word je tegelijkertijd met jezelf geconfronteerd. Maar deze Christus is nou helemaal ingedrukt in onze melaatsheid. Om ons van onze nood en dood te genezen. Daarom u, of jij die nog met de dood in je schoenen rondloopt en het niet voelt, loop niet door. Kijk niet opzij, maar kom bij hem. Onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus en ga door je knieën. Kom bij hem, wat heb je nou te verliezen? En hoor zijn stem onder de preek, ik wil, wordt gereinigd. Baat je in het woord van de verzoening. Dat klinkt nu. En wordt gereinigd. Wordt gerechtvaardigd. Wordt geheiligd. En het wonder dat voltrekt zich. Laat het toch aan je geschieden. Naar zijn belofte. En hij schenkt je een nieuw hart. En hij schept een nieuwe geest. En hij geeft je nieuwe ogen. En hij geeft je nieuwe handen en voeten. Laat dat wonder aan je voltrekken. En onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, die leert je niet alleen de Heer lief krijgen. En de Heer Jezus lief krijgen, maar ook je naast. Dan leert hij je bidden voor degene die je geweld aan doen. Die je zelfs vervolgen. Die je in het gezicht slaan. Leert je zelfs om je andere wang nog toe te keren voor een eventueel nog hardere klap. En dan schenkt hij je ook de vrijmoedigheid om van hem te getuigen. Het komt allemaal van boven. En hij is het ook die het leert om anders te kijken. Om anders te lopen. Ook om anders te praten. En zo was dat dienstmeisje, ik ga afronden gemeente... En als een vogeltje in een gouden kooi en wat zong ze een mooi lied. Het was helemaal niet lang, maar wat, maar wat was het mooi. Geloof maar dat die vrouw van Naaman heeft gedacht, het is een kind van 15 jaar om jaloers op te zijn. Misschien heeft ze het later zelf wel beseft waarom ze naar Syrië is gebracht. Misschien ook niet. Om van Israëls God te getuigen. Zo kan het ook ons vergaan. Het kan zijn dat we pas later in ons leven verstaan waarom de Heer een diepe weg met ons ging. Dat we pas later zien waarom Hij ons hier of daar heeft gebracht zou kunnen. Om anderen te vertellen dat er een profeet is, Jezus Christus, die kwam naar deze wereld. Om geestelijk meelaten te zoeken, te genezen, terecht te brengen. te genezen naar ziel en lichaam. Opdat ook andere mensen tot het geloofsgetuigenis komen met naam. Er is geen God dan de God van Israël. Al ben je er maar voor één tot zegen gemeente gelovend en heb je niet voor niks geleefd. Laat het ons allergebed zijn. Neem dan mijn leven. Laat het Here. Toegewijd zijn aan uw eer, maak dan mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Amen.